Das Publikum bij präsentieren ons Floyen Zirkus. Djonge, jonge, jonge, wat een sprongen. Djonge, jonge, jonge, wat een show.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 Kijk, hij springt, elegant, van mijn rechter in mijn linkerhand Als ik het anders om doe, van mijn linker naar mijn rechter toe ik één handje weg, ja, dan blijft hij slimmer zitten ze En dan gaat hij alweer, op en neer, heen en weer En dan nog eens een keer, oh, hij haalt het niet weer. Ja, wie doet hem dat na? Ja, wie doet hem dat nou? Ja, Drie maal in de ronde, voilà. Jongen, jongen, jongen, wat een sprongen. Jongen, jongen, jongen, wat een show. Jongen, jongen, jonge, wat een sprongen. Hoge sprong, nog nooit een flow! Kijk eens in ons circus, je circus, woezelvloot, daar vlieg ons vlug. Klautert in een touw, tot boven in het gebouw. En daar heel volleert, het zwantje demonstreert. En de huppikee, suist die naar beneden. Binnen een dubbele salto.